9 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Griekenland dreigt met juridische stappen als het uit de eurozone wordt gezet. Het land bekijkt of het mogelijk is naar het Europees Hof te gaan. De Griekse minister van Financiën Varoufakis zegt in een interview met de Britse krant Daily Telegraph dat er in de verdragen niet staat wat een land verplicht de eurozone te verlaten. En wij accepteren uitzetting niet, zegt Varoufakis. Gisteravond kondigde premier Tsipras al aan dat Griekenland niet in staat is vandaag volgens afspraak een deel van zijn schulden af te betalen. Hij riep de Griekse bevolking opnieuw op zondag nee te stemmen tegen de geëiste hervormingen. Het midden- en kleinbedrijf is blij dat de verhoging van de BTW op dit moment van de baan lijkt. Gisteren liep het overleg tussen de regeringspartijen en een deel van de oppositie op niets uit. Het overleg ging onder meer over BTW-verhoging. D66-leider Pechtold wilde niet verder praten, omdat in het belastingplan te weinig nieuwe banen worden gecreëerd. Het MKB is vuil tegen verhoging van de BTW, omdat dat bij veel middenstanders banen zou kosten. Staatssecretaris Van Rijn heeft meer tijd nodig voor zijn herstelplan voor het stelsel waarmee het persoonsgebonden budget wordt uitbetaald. Eerder beloofde hij dat de problemen na de zomer zouden zijn opgelost. Nu zegt Van Rijn dat hij deze zomer met de gemeente afspraken wil maken. Zodat op 1 januari duidelijk is of iedereen die een PGB ontvangt daar nog recht op heeft. Belangenvereniging van PGB-houders per Saldo vindt het vooral belangrijk dat de regels eenvoudiger en minder fraudegevoelig worden. En president Obama wil de wettelijke plicht om te betalen voor overuren uitbreiden. Als zijn voorstellen worden aangenomen, gaan bijna 5 miljoen Amerikanen meer verdienen. Nu hebben alleen werknemers met een jaarinkomen tot bijna 24.000 dollar recht op uitbetaling van overuren. Als het aan Obama ligt, gaat die grens omhoog naar 50.000 dollar. De president maakt het plan bekend in een online krant, de Huffington Post. Het weer volop zon en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen knopend Eemnes en Knoopend Muidenberg van 11 kilometer... op de A2 Eindhoven-Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Utrecht Leidse Rijn 3 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 11 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht 6 kilometer file tussen Zevenhuis en Reewijk... Op de A12 Duitse grens richting Den Haag tussen Maarn en Nieuwegein 12 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam staat 4 kilometer file bij Knopen de De rechterrijstrook is dicht en op de A27 Almere richting Utrecht staat tussen Knoopend Eemnes en Utrecht Noord 12 kilometer file. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon Zon Zee Zandvoort zomerhit. Zomerheers Zom. Zom Dit is de zomer van ZFM Met nu De herhaling van Zondag, Zondag in Kennemerland Met de muziek van Michael Jackson op de uur 2 van Soft op Zondag. Je hoorde, be dit. Ja, wat een lekkere in het begin van uh, uur 2. Ja, net zoals op het circuit zijn, we Albert, hè? Hey. Ja, ja, dit geluidje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zo. Ja, komt hij weer. U, u, komt hij nog even? Ja, dat is een tweede lap. Oh, Ongelooflijk. Dat, dat klinkt lekker. Nou is het al een geweldig, uh, geweldig Italiaans uh, evenement natuurlijk. Maar doordat Max met zijn gevolg er ook bij is, nou dat, dat merk je gelijk in de toes, toes, toeschouwersaantallen en dergelijke. Maar goed, daarover later meer. Goed luisteraars, welkom terug bij het Tweede Uur van Zandvoort op zondag. Uh, de, u kunt inmiddels aan tafel, want om drie uur is uh, culinair Zandvoort weer geopend. Oh ja, dus eet smakelijk. U, eet smakelijk. En uh, een hapje en een drankje. En dat allemaal tot half tien vanavond. U bent van harte welkom op het gasthuisplein om dit uh, culinaire evenement bij te wonen. Wat gaan wij het tweede uur doen? Uiteraard gaan we weer schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En uh, die gaat ons op de, houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen daar op het circuit. Dat alle voor, voor, voor, voor het eerst om kwart over drie. Half uur hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Nou, dat is weer een uh, behoorlijk uitgebreide... Uh, dus, uh, want er gebeurt van alles in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dat allemaal om half vier. Uh, tussen de muziek door hebben we wellicht nog Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben goed nieuws voor golvend Zandvoort. Met name golvend Zandvoort. En uh, natuurlijk veel muziek. Ik wou zeggen, geen goed nieuws voor uh, golvend Luiter. Nee, daar komen we straks nee, nog wel nee, terug. Okay. Dat, dat, dat horen we straks van uh, Albert J. Vos. En mocht je trouwens denken, dat race geluid, waar komt het vandaan? Nou, collega Albert Jans vanmorgen op circuit. En het is echt live opgenomen hier in Salvoort. Hier is Listen en en Save Me. Dans op de zondagmiddag bij ZFM. Listen be and save me. ZFM niet alleen op de radio, maar natuurlijk ook op internet. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En op onze vernieuwde website www.zfmsandvoort.nl Vind je de laatste Solvoortse nieuwtjes, de nieuwtjes over C.F.M. zelf. En natuurlijk ook de evenementen die in Solvoort plaatsvinden. En dat zijn er weer heel veel hoor, die hoor we straks trouwens maar al vier in de evenementenagenda. En dat was Dayton in de Sound of Music. Ja, ja, deze sound vind ik ook wel mooi hoor. Niet alleen de sound of music, maar ook het racegeluid, geluid hè. Heerlijk gewoon. Nou, eens even kijken hoe het trouwens is op het circuitpark... Als ik er nog bovenuit kom. Op het circuitpark zal voor een schakelen over naar Willem van deze. FM Race Radio Pit Report. Pit Ja Willem, want uh, hoe is het daar op het circuit? Ik ga gewoon een beetje aan lekkere heden hier, of niet? Ja, we hebben zeker nog wel Harry op dit moment. Geen Formule 1 Harry, maar we hebben Harry. We zijn nu bezig met een uh, ja. ...moeten we zeggen... ...parade van de competitionen... ...en er zijn toch wel een aantal vet auto's... ...voornamelijk Alfa Romeo's en Ferraris... ...die ook in races actief geweest zijn... ...en die houden nu een parade op het circuit. En dat is ook leuk om te zien... ...maar ook om te horen. En daar kijken we nu naar... ...en waar ik ook naar kijk is... ...naar de Red Bull truck hier beneden... ...waar over... Ja, een kleine tien minuten, vijf uh, voor half vier, uh, Max weer handtekeningen moet gaan geven. Nou, er staan daar alweer uh, drommen uh, van mensen. Ik denk uh, Max die moet daar zo naartoe. Uh, die zal nog drie jaar moeten gaan. Anders komt hij daar niet. Uh, maar dat gaat ongetwijfeld lukken. Uh, ja, ik haat me eigenlijk wel. Er zijn een hoop mensen uh, die zich druk maken hier. Maar degene die het druk heeft, die maakt zich eigenlijk nergens druk over. En dat is toch wel leuk om te zien. Uh, het zal te maken hebben met zijn jeugdheid. Uh, uh, ja, joh, maar en het genieten wat hij ervan doet. Het rest is toch wel fijn om te zien dat iemand die ook zo hoog staat gewoon loopt te genieten hier van alles en uh, nog wat, uh, wat er gebeurt om zijn uh, persoon heen. In die uh, competitie uh, die nu op de baan is, uh, zien we ook nog een uh, Formule 3 uit het uh, verleden rondrijden. Dat is een uh, Talara met een uh, Fiat uh, motor. Dat is wel een leuk verhaal. In het verleden heeft Jurk Muller, een bekende sportscar racer nu uit Zwitserland, die heeft daarin gereest. Die heeft die auto nog gereisd tegen Jos Bestappen in het verleden. Ook ja, leuk om te vertellen. Maar het leuke dan is, die auto is in handen van een standforter, van Hans Huijer. Hans Huijer heeft die auto gekocht. Nou, toen was hij eigenlijk het aanzien niet meer waard. Hij heeft hem helemaal gereisd is en dergelijke. Wat hij ook gedaan heeft is uh, de livery van die auto, al de sponsoring en zo uh, helemaal teruggebracht in de uh, originele staat. Ja, ging niet altijd makkelijk, want er staan merken op uh, die nog steeds uh, bestaan, dat weliswaar maar die auto al uh, 25 jaar, uh, nou ja... Oud, je weet wat er gebeurt uh, met bedrijven. Die moeten eens in de zoveel jaren het logo uh, gaan veranderen en zo. Maar hij wilde toch uh, de originele logo's erop en dergelijke. Ja, hij heeft contact gezocht met... Uh... ...meerder van die bedrijven. De bedrijven waren daar heel enthousiast over. Die schakelden zelf een... Uh, ...reclameafdeling weer in... Uh, ...om uh, het logo... ...van 25 jaar terug... Uh, ...weer even helemaal uh, opnieuw... Uh, ...te bewerken en ervoor te zorgen... ...in de juiste afmetingen... ...en dergelijke, uh, dat dat weer op die auto... Uh, terecht zou komen. Nou, leuk verhaal. Leuk is ook uh, dat dat... ...een uh, Sanford er is die daar mee bezig is... ...en uh, dat hij het heel fijn vindt... ...om uh, rondjes te rijden in zo'n vorm. De dan nu? Nee, grandioos, grandioos verhaal. Maar toch mooi dat uh, die Hans de Zandvoorter en dat hij de auto in uh, een originele staat weer ter terugbrengt. Ja, en hij heeft ook uh, ja, contact uh, nu ook met uh, degene die daar ooit in gereisd heeft met die Jurek. En ik vindt het helemaal geweldig dat zijn auto nu rondrijdt, precies in de staat waar hij daarin daar in het verleden mee gereden. Oké, okay, uh, even over uh, het, het randgebeuren. Uh, de, de tribunes zitten, uh, hebben nog nooit zo vol gezeten, geloof ik, hè? Nou, ah, ja, vast wel, hoor. Het <laughs> <laughs> is wel lang geleden, maar dat hebben ze vast wel lang uh, gezeten. Onder andere, maar dan moeten we ook alweer een tijd terug met de IOA natuurlijk, waar we ook met CFM toen de tijd aanwezig waren. Maar het is ja, volle bezetting, de tribunes en menig duintop is ook goed gevuld. En Ja, die mensen moeten daar nog maar even blijven, want om vier uur krijgen we Max de laatste keer op de baan. En ja, op de vraag net of van hij Max, leuk dat je die rondjes maar bij zo'n Nederland moet je toch ook even. En een out donuts gaan maken. Ik zeg, ga je dat doen? Ja, hij zegt ja, hij zegt nee. Maar aan zijn gezicht was te zien dat hij dat wel wil ja. in, in de laatste run. Dus uh, ja, de banden die nog goed zijn, uh, die levert hij aan het eind van de dag niet meer goed in. Nee, dan heeft hij het goed gedaan. Ja, ja. Okay. En hey Willem, heb je al de mogelijkheid gekregen om uh, Max uh, te interviewen? Na het interview, ja, niet, ja, je wil niet weten wat het een hijzaam om een lijn is. Albert Jan, die weet er ook alles van. Nou, weet ik wel. Op een bepaalde manier. In een bepaalde niet te komen waar dat wel mogelijk is, maar die jongen is zo druk. Ik denk, als hij straks vanavond met een helikopter weggebracht wordt, het is best eiland, zegt, uh, ja. Ja. een beste vijand, zegt hij. me hier meer af. Ja. Hij gaat even een balletje trappen. Nee, nee, hij heeft gelijk. En dan moet hij volgende week weer zwaar aan de bak, natuurlijk. Dus... Ja, nou ja, dat, dat, dat begint uh, natuurlijk in een Formue 1 al uh, ver van tevoren. Woensdagavond uh, moet het daar al zijn, dan moet hij in Silverzoon zijn, maar hij moet ook uh, nog even naar Red Bull. Uh, voor de simulator en dergelijke. Dus of hij morgen überhaupt nog uh, tijd voor zichzelf heeft. Misschien. En als hij dat heeft, wat zal hij gaan doen? Samen met zijn zus, karten, uh, ergens op een kartbaan in België. Oké, okay, ja. ja. En dan moet ik nog even een autootje terugbrengen natuurlijk uh, naar Red Bull. Ja, nou... Of niet. Yes. <laughs> Dat is uh, uitstappen en uh, de Marcel, ik zie je de volgende keer. <laughs> Heel goed. Oké, okay, we komen om uh, kwart voor vier uh, weer bij je terug voor uh, ja, de aanloop, laten we zeggen, de warm-up voor het gebeuren wat om vier uur staat te gebeuren. Maar daar hebben we het straks weer even over, Willem. Ja, gaan we zeker doen. Oké, okay, tot to straks. Tot -straks. To -straks. To straks, Italia, Zoltvoort op het park Zoltvoort. Jawel, er hoort ook Italiaanse muziek bij, albert Oh, daar heb ik nog wel een paar voor je. Ja, echt waar. <laughs> ja, deze vind ik ook leuk. Hier is Toto Cattugno in Italiano. È e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Giorni Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canconi, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suone. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare.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 Tintoria 1600 giudicarroceria Buon buongiorno Italia buongiorno Maria con Gli occhi pieni di malinconia buongiorno Dio lo e sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare con la chitarra Het is Ja, weekend hier is Zalfoort, hè? Per Italia, uh, Zalfoort. En jij blijft erbij ook op uh, CFM Zalfoort. Door de Tato en in Italiano. Wij zeggen buongiorno. Dit is ZFM. ZFM, al 25 jaar, een zee van muziek.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 Heeft je al een beetje in je hoofd hangen, Albert Jan? Deze wel. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Dat was Eckert in de house. En daarmee is het uh, half vier geworden. We gaan het doen. De middag Eens even kijken. Hoeveel minuten heb je vandaag nodig? Nou, ik, ik hou het zelf op zes. Op zes minuten. Oké, okay, ik zet de klok nu. Goed, luisteraars. Uh, even terug naar afgelopen vrijdag. Want dan... Uh, toen is er een nieuwe uh, expositie geopend in het Zandvoortsmuseum... en die duurt tot uh, uh, 16 augustus en het heet Het Zandvoortse Strand. De tentoonstelling Het Zandvoortse Strand vertelt het fascinerende verhaal... van het strandleven van Zandvoort aan zee door de jaren heen. De tentoonstelling is een samenwerking tussen niet minder dan Het Zandvoortsmuseum... de Kanerem Zandvoort, de Zandvoortse Reddingsbrigade... het Juttersmuseum, volklorenvereniging De Wurf de Bomschuiten Bouwclub, de Vereniging van Strandventers... Bibliotheek de Duinrand, de Strandpolitie, VVV Zandvoort... en uiteraard ook de gemeente Zandvoort. Vanaf uh, afgelopen vrijdag tot 16 augustus... de expositie Het Zandvoortse Strand te bewonderen... in het Zandvoortsmuseum aan de Zwaduwstraat nummertje 1. Uh, en vanmiddag vanaf 4 uur... bent u uh, uh, ook van harte welkom bij Muziek op Zondagmiddag. Elke laatste zondag van de maand door leerlingen van Onno van Dijk en Wout Agen. Met medewerking van Debbie Keuken en Bart Knortneres. Onno van Dijk, Wout Agen. Met deze keer een hommage aan dokter Anders P. de onlangs overleden zanger. Dat allemaal stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. En dat vanaf 4 uur vanmiddag. Maar natuurlijk, u bent vanaf 3 uur al van harte welkom op het Gasthuisplein. Want daar is de derde dag in ge ge geopend voor het culinair gebeuren in Zandvoort. Een heerlijke samenkomen en gezellig met elkaar babbelen... onder het genot van een hapje en drankje van diverse zowel Indisch als Italiaans, noemt u maar op, voor ieder wat wils. Vanaf drie uur is dus culinair Zandvoort weer actief vandaag. Dan maken we een sprongetje naar 4 juli... en dan hebben we het over het zotte zomerfeest... en dan hebben we het over het sportcafé Zandvoort Duintjesveldweg 1A. En de leeftijd is vanaf 18 jaar... Het is alweer tijd voor een nieuw feestje na het Zandvoortse carnaval... dat gerust als succesvol bestempeld mag worden... gaan ze dit keer op de zomerse tour met het Zotter Zomerfeest. Cocktails, zomers, deuntjes en uiteraard, zoals u van hun gewend bent... heel, heel veel gezelligheid. Dat allemaal 4 juli, het Zotter Zomerfeest Sportcafé Zandvoort. Ook op 4 juli, en al 3 bedraagt 10 euro, gaan we naar de haven van Zandvoort. Want dan is het de tijd voor Buddha at the Beach Dance Party. En dat begint allemaal om 8 uur, s'avonds, die 4 juli. En duurt tot 12 uur s'nachts. Lekker dansen op zomerse global mix van jazzy grooves, latin, Arab arabische en balkan beats. African rhythms, tot funk, dance en trance. Dat allemaal op 4 juli vanaf 8 uur in de haven van Zandvoort. En op 5 juli is het weer tijd voor de Mega Jaarmarkt. En er zijn er een, een drietal in, in Zandvoort. En op 5 juli is de tweede aan de beurt. En dat is natuurlijk allemaal in het, speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. Jaarlijks worden er verschillende Mega Jaarmarkten georganiseerd... waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Daarna zijn er de hele dag diverse attracties... straattheater, muziekshows en nog veel meer. Zowel voor jong als oud. Dat allemaal op 5 juli van 10 uur morgens... tot 6 uur in het centrum van Zandvoort. Meer informatie over deze mega-jaarmarkt... Ja, kunt u uiteraard vinden op www.zandvoortpromotie.nl www.zandvoortpromotie.nl En ook op 5 juli wordt er wederom geraced op het circuitpark Zandvoort. Laagdrempelige raceklassen kunt u daar bewonderen de gehele dag dat allemaal op het circuitpark Zandvoort. Het is voor tourwagens en competities. Dus als u gewoon eens een keer in Zandvoort bent... en zegt van, ik wil toch eens even kijken naar wat, wat racegeweld... dan bent u uiteraard op 5 juli van harte welkom... tijdens deze ACNN-racedag op het circuitpark Zandvoort. Ook op 5 juli van 1 uur tot 3 uur s middags... is er een natte lunchconcert in samenwerking met Jan Veen. En dat speelt zich allemaal af op Vogels Strand. Strandafgang Paulusloot 1A. Prijs per persoon 65 euro, per kind 40 euro. Een gezellige dag aan het strand, best het Vogels in Zandvoort. En dan een heerlijke lunch, inclusief een concert van Jan Veen... voor het hele gezin. Dat allemaal Vogels op 5 juli vanaf 1 uur tot 3 uur. Uur. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van Strandtent Vosjes. En dan op 5 juli, ja hoor, dan gaan we weer. Zandvoort Alive. Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee organiseren wederom een Zandvoort Alive. Na een fantastische opening van uh, is het de tweede editie van Zandvoort Alive. Het feest in de badplaats dat na jarenlange traditie inmiddels een begrip is geworden... vindt dit jaar plaats, zoals gezegd, op 5 juli. De toegang voor het Strandfestival is net zoals in de afgelopen jaren helemaal gratis. Juist zo ontstaat er volgens de organisatie een perfecte mix van gezellige mensen die zin hebben in een lekker feest. 5 juli vanaf 4 uur Mango's Beach Bar en Brussel's aan Zee Boulevard Bernard 14 en 15 Meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op www.facebook.com slash events en dan natuurlijk ook op de, op de websites van Mango's Beach Bars en Brussel's aan Zee en tot slot maak ik u vast even attent op het weekend van 10 juli tot en met 12 juli, want dan strijkt de Duitse DTM, de Deutsche Masters, weer neer op het circuitpark Zandvoort. Niet zoals in de voorgaande jaren, één race op de zondag, maar zowel op de zaterdag als op de zondag. Meer informatie kunt u uiteraard vinden over dit geweldige Duitse racespektakel op de website van het circuitpark Zandvoort, www.circuit-zandvoort.nl. Tot zover. En heel veel evenementen kun je uiteraard ook terugvinden op de CFM-app. Het is een kwestie van gedoe. Rust in wacht en op de dag. Dat heel holland hollandelijk Oh, Ik heb mijn hele lange leven gewacht. Een dag die moest komen en op de nacht. Op alles waar ik wooi, maar waar ik nooit kreeg. Was het de duur of te vroeg of te laat? Zij zijn op die mooie dag Dag in de zon en min is heel boerlaai Rief wat ik weer heb Rond en gevierd Maar tot nou toe heb ik al nu maar geleerd. Het is een kwestie van geduld Rustig wachten op de dag Dat heel Holland in de zon Dat heel Holland in de zon oh, Zoveel tijd en zoveel energie Niemand die mijn kent zegt nog niet. Soms heb ik je dood dat kim door al dat hier. En met een vies gezicht had ik niet glaas verlieren. Op kun je door het kinder, deed Ik leed verkeerd. ik vroeg hem maar door je lier. Denk je, denk je, denk je, ik begreep het niet. Maar ik heb je het nou, hoe horen dat leed? Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heeft. En een dag, dan loop ik door mijn strik. Dan zit de mensen denk ik ken dat gezicht. Dan loop ik over het stroo, dan weer door het Door herinnerd, ik ben herkend. Hey! Nou, dit weekend zeg gewoon Bob Journal hoor. Het is een Rustig wachten op de dag Dat heel hol van Limburgs loopt Het blijft nog altijd een van de grootste feestplaten van deze band. Rowan Asset. Uh, iedere keer als we optreden. Bijvoorbeeld bij de Vrienden van Opstel Live. Uh, dan komt het er wel zeker langs. Hoor. Kwestie van geduld. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Een levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Hier is Shepard en Geronimo.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 toy, all lost and gone. The kind of the so it's here I stand as a broken man, but I found my friend. The kind of the Now I'm falling down, crashing down, and you come around. The kind of the and you rush to me, and it sets her free, so I fall to a knees. The kind of the so say so, Steeds enorm populair, hè? deze single van Shepard Jordan Geronimo. Het is twaalf minuten over half vier geworden bij Zandvoort op zondag. Nog even een berichtje, en dan gaan we dadelijk weer over naar Willem van Dees op het circuit. Ja, en dat is uh, een goed bericht voor uh, Golvend Zandvoort. Onder de kop van wie volgt Klaas Jacobs Junior op? Wie volgt de winnaar van het 14e editie van het Zandvoorts Open, Klaas Jacobs Junior op? Op maandag 20 juli nodigt het bestuur van de Kennemer Golf Country Club... de permanent in het dorp Zandvoort wonende golfspelers namelijk uit... om deel te nemen aan het 15e Zandvoorts Open. Golfers die buiten het dorp Zandvoort wonen, bijvoorbeeld in Benveld... zijn van deelname uitgesloten. De inschrijving is onlangs gestart voor maximaal 96 aanmeldingen. De wedstrijdvorm is 18-hal met een shotgun om 11 uur s morgens.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 Als er meer dan 96 aanmeldingen zijn, zal er geloot worden voor deelname. De ingeloten deelnemers krijgen in de week van 13 juli aanstaande... een bevestiging van deelname en nadere informatie over de wedstrijd... op deze prachtige golfbaan. En meestal wordt er ingeloot, toch? Me meestal wordt er ingeloot en één tip... een ja, ja. klein tipje, schrijf je wel in voor de barbecue. Precies, precies. <lacht> Krijg je voorrang, hè? Ja, tip hem door. Zometeen gaan we weer over naar het circuitpark Zandvoort naar Willem van deze Italia Zovecht. Met dit geluid van de auto van Max Verstappen. Ja, ik kom er niet eens overheen. Maar goed, hier is chic en I'll be there. Into the Disco Scene. Als je deze hit zo hoort, dan denk je: nou, weer een plaat uit de jaren 80 en die gedraaid wordt. Nee, dat is helemaal niet waar, want het is gewoon een uh, nieuwe single. Jordan, zie ik nou, Rogers. Een nieuwe single hier bij CFM en die heet I'll Be There. CFM, Race Radio, Pit report. report. Ja, in dit uur uh, schakelen we ook weer uh, live over naar Willem van Dessalet, Circuit Park, Southport. Voor het geweldige evenement wat uh, dit weekend uh, plaatsvindt... en niet alleen uh, op circuit, maar ook in het centrum... We hebben we gisteravond meegemaakt... We hebben we het over Italia uh, Zandvoort. Willem. Ja, ja ik was wel even uh, afgeleid. Uh. Ja, oké. Waardoor, waardoor. We zien ja. de foto's wel. We zien de foto's wel. <laughs> Sorry, ja, uh, laten we opnieuw beginnen. Ja, oké, okay. hey, Willem, ja, wacht even, wacht even, wacht even nee, wacht nee, wacht nee, we even, beginnen opnieuw. We beginnen gewoon even helemaal opnieuw. <laughs> Zo, even kijken. Hmm. Kan, je, kan je even bijkomen, Willem? Ja, ja, ja. Dat was Chic en Albière. C Race Radio Pit report. report. Ja, en van die zinger van Chic en Albière, ga ik wel live over naar Circuit Park Zandvoort. Daar is Willem. van deze Italia en Goedemiddag nogmaals, Willem. Ja, goedemiddag van uh, vanuit de pit zaten hier op Circuit uh, circuitpark Zandvoort. Circuit uh, circuitpark Zandvoort uh, waar alles en iedereen zich op maakt uh, voor de laatste uh, run uh, van Max Verstappen die hij gaat maken. Nou, ik zei het net al, uh, Max uh, eerder vandaag nog geen donuts gemaakt. Uh, en uh, uh, dat is het water oproken van de banden en dergelijke. Nou, we gaan ervan uit dat hij dat uh, in de laatste run wel degelijk gaat doen. Uh, de tribune die overvol zit uh, nu weer, is van zich, uh, ja you uh, watch all the time no nah, yeah na verloop van tijd in uh, Nevelig gaan hullen, daar gok ik op omdat uh, Max daar uh, de grote uh, ruimwolk gaat uh, veroorzaken. En niet alleen de rook, maar ook de ruik uh, van de rubber, uh, van het verbrande rubber. En dan maken we ons voorop. Uh, ik sta hier netjes uh, te wachten voor de pickbox uh, bij Max dat hij wegrijdt zo. Maar dat gaat nog even duren. Loop ik even naar de andere kant. Daar is net een auto geparkeerd. Dat is de auto van de van huur, uh, die vonden we drie. Die... Uh, zijn rondjes hebt. Uh, die is klaar voor vandaag en het is wat hij deed, dat is uh, wat hij mij vanmorgen al aanbood uh, een fles bier open trekken ga <laughs> <laughs> ik zo met hem samen even genieten uh, onder het genot van uh, de actie die Max nog had laten zien op de baan oké, okay, dus hij, de, hij komt de afspraken wel na, want hij had je vanmorgen al een biertje bedoofd, hè? ja, ja <laughs> hey, oké, okay, het is afzien hoor, als, als, als uh, reporter op het circuit maar goed. Oh, Dan valt valt eruit eens mee. Ik zou eens wat vaker? Maar ik moet We hebben het hartstikke goed hier. Ja. <lacht> ja, ik moet helaas werken <lacht> <in> het weekend. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> uh, maar goed, Max Verstappen is zo zometeen, maar die wordt daarna gelijk gevolgd door Minardi en Coloni Run 2. Wat, wat, wat houdt dat ja, in? Dat is uh, Minardi value. Uh, well, we stappen er dan uit, maar volgens mij is het alleen de kolonische, ...waarin Jan Lammers en uh, Harry Luindijk uh, nog mee de baan opgaan... ...en dat uh, zo'n laatste uh, formule 1 geluid zijn, wat uh, we gaan honger uh, vandaag hier op zo'n soort... ...niet laatste formule 1 geluid uh, van het jaar natuurlijk... ...want daar staat nog een heel mooi evenement uh, in de wachtkamer... ...dat is eind augustus, uh, historische krantie... ...en ja, dan uh, hoor helemaal verwend uh, met het geluid dan, uh, toch... Dat, dat, dat wordt ook weer een geweldig evenement. Zowel in, in, in combinatie met de ski als uh, het dorp Zandvoort. Dat loopt in elkaar over. Nee, dat... nee. Ik wil weer... even mijn even wegzetten. Nou, nee. Gewoon doorpraten. Uh, Oké. Okay. Ja, nou, uh, we komen om nee, half. Eind augustus dan. Uh, wat zei ja. je? <laughs> Oké, okay, eind augustus. Uh, historische Grand Prix. Dat wordt ook weer een gigafeest hier in Zandvoort en op het circuit. En uh, nou, straks de, die, die kolonie uh, gaat rijden dan met, met, met Luiendijk en uh, Jan Lammers. Uh, daar willen we, we. komen om half vijf voor de laatste keer nog even bij je terug. Want we willen het geluid wel even live meenemen. Ja, dat gaan we zeker doen. Uh, ja. Oké, okay, tot dan. Dankjewel Willem. En ja, burn Rubber en la laat je niet wegsturen, Burn rubber oh, op het sequiebarzel oh, fort. Oh, like Dag Willem. Hoi. Oh. Start your engine. Komt ie, Burn rubber. het circuitpark Zandvoort. Dan tijdens Italia, Zandvoort. Gaan bij Max Verstappen. Jawel. Straks nog een keertje terug naar het circuit. Om alle vijf te Willem van Dan doen wij het derde heluidstuur van Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Ik zeg bon en graag tot zometeen. City, 25 jaar. Die FM. FM, FM.